Joris Stubenitski met het NOS-journaal. wereldkampioen en won in 1972 olympisch goud in het zwaargewicht en de open klasse. Zijn succes op de Spelen in München verdween naar de achtergrond vanwege de aanslag op elf Israëlische sporters. Hij bleef mede daardoor altijd in de schaduw van Anton Gezing staan. Ruska werd in 2001 getroffen door een herseninfarct waardoor hij zwaar gehandicapt raakte. Wim Ruska was 74 jaar. Tientallen zwaar bewapende strijders van terreurbeweging Boko Haram zijn volgens getuigen bezig met een aanval op de Nigeriaanse stad Gombe. Veel inwoners zijn gevlucht. Het leger heeft grondtroepen en straaljagers ingezet om de aanval te stoppen. Er zijn nu hevige gevechten aan de gang rond Gombe. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over plannen om op en bij Ter Schelling naar gas te gaan boren. Een aantal partijen vindt dat de Vriezen zich terecht zorgen maken over schade aan de Waddenzee. GroenLinks zegt dat er bij het kabinet een reflex bestaat... om voortdurend te zoeken naar nieuwe plekken om gas uit de grond te halen. Zelfs in kwetsbare natuurgebieden. De SP vindt de boorplannen dodelijk voor het milieu en het toerisme op en rond het eiland. En ook de ChristenUnie is tegen. Bij een aanvaring tussen twee schepen in de Democratische Republiek Congo... zijn mogelijk tientallen mensen omgekomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Tot nu toe zijn zo'n drie lichamen geborgen. Het ongeluk gebeurde op de rivier de Congo, zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Op het WK afstanden in Herenveen heeft Sven Kramer goud gewonnen. Het was voor Kramer de zesde medaille op deze afstand. Hij reed een tijd van 6.09.65. Dat is de snelste tijd die ooit op een laaglandbaan is gereden. Jorrit Bergsma werd tweede en Douwe de Vries derde. Het weer, vooral in het zuiden en zuidwesten, wat motregen. Het is ongeveer 10 graden. Morgen zon, maar in het zuiden ook kans op regen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Joens. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A16 Rotterdam-Breda... bij de Van Brinnen-Noordbrug, 2 kilometer op de Parallelbaan. Er zijn er twee rijstroken dicht omdat er verlichting boven de weg loshangt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat een heerlijk begin van het dierde laatste uur van Sofort op zaterdag bij zien We hoorden de, de single van de Euripics en dat was Sisters Are Doing It For Themselves. Ja, de heren van de veteranen 1 die gaan uh, lekker uh, op het uh, veld van SV Sofort. Wat staat voor met 3 tegen 2? Ze stond nog eens met 2-0 achter. 2-0 achter tegen Wat Burgia en uh, dat hebben ze mooi ingehaald. Onder meer door doelpunten van Rob Smits. Meen je niet. En uh, Ferry heeft ook nog gescoord. Dus die heren zijn lekker bezig, robert jan Nou, spannend. Nog, uh, nog eventjes. En dan uh, zit die wedstrijd erop. Zo, knap. zo is het. En wij zijn ook nog een uh, uur uh, in de studio aanwezig. Met onder meer de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier luisteraars... hebben we het, de, de wekelijkse pit Report Formule 1 nieuws... en ander Autosport nieuws. Half vijf hebben we deze week de Dieren van de Week. En dan hebben we het over Pebbles en Punty. En we hebben nog een uh, oproep voor een vermiste kater. En dan hebben we het over kater Pablo... Uh, kwart voor vijf, ja Rob, je ontkomt er niet aan, want je was gisteren jarig en uh, dat heb je uit, uitvoerig gevierd, heb ik begrepen. Maar uh, er is zelfs iemand die aan je gedacht heeft en die heeft een gedicht over je geschreven. Oh jee, ik ben benieuwd. Dus kwart voor vijf, het gedicht van de week. Luister naar de ludieke naam Rob. En uh, ja, genoeg reden dus om ook het komende uur nog naar te luisteren naar uw lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Hier is Kat en Papa Ute.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 Traditioneel voor deze single kennen we natuurlijk van Stromae en ditmaal de versie van Kats, joh de Papa Ute. Het is 13 minuten over vier na nou, de wedstrijd van uh, SV Sanford Veteranen 1 tegen Burgia, die uh, volgen wij. We waren ze juist heel positief, 3-2, mooie doelpunten Rob Smith en Perry. Wordt er weer gescoord door Watburgia, staat er 3-3 inmiddels. Ja, ze hebben nog een paar minuten om dat goed te maken en uiteindelijk toch met een winst weer so forth in te gaan. Here is Curtis Stigars. I'm going to be with I wonder why. Love is a hunger that burns in my soul, but you never notice the pain. And love is an anchor that won't let me. What's your push? Ik deed even lekker mee met deze reel van Curtis de Je hoorde, I wonder why. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, en dan is het nu tijd voor Pit Reports bij CFM. Het laatste Formule 1 en Autosportnieuws horen we nu van Albert-Jan. Coronel maakt doorstart in WTCC. Tom Coronel komt ook het komende seizoen weer uit in het WTCC. Het officiële WK Tourwagens. De coureur uit Eamnes heeft afgelopen week zijn contract... onder een nieuwe verbindenis gezet bij het Italiaanse team Roal Motorsport. Voor Coronel met 222 wtcc races achter zijn naam... de meest ervaren coureur in het kampioenschap... wordt het zijn vijfde seizoen bij de Italiaanse team van Roberto Ravaglia. Vorig seizoen scoorde hij drie podiumplaatsen in het WTC en eindigde hij uiteindelijk als zevende. Alonso en Button, het wordt beter. De haperende start van McLaren in de eerste testraces van de Formule 1... heeft de coureurs Jensen Button en Fernando Alonso niet ontmoedigd. Honda maakt dit jaar zijn prix in de Formule 1 als motorleverancier. In GRS kwam de nieuwe motor nog niet echt uit de verf. Alonso en Button reden maar weinig rondjes en er waren verreweg de langstaamste. Alonso, die is overgekomen van Ferrari, toonde zich bij een presentatie in Tokio ouderwets gedreven. We willen het kampioenschap winnen. Als het dit jaar niet lukt, dan volgend jaar. Dat is het doel. We willen successen van Honda uit de jaren 80 en 90 herhalen. De nieuwe auto heeft zijn ware aard nog niet laten zien in Melbourne. Tijdens de eerste race, tijdens de, in, tijdens de eerste race zullen we zien hoe snel we echt zijn. Mercedes wil snel krabbel van Hamilton. Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nog altijd niet getekend... bij de Formule 1-renstal van Mercedes. Hoewel de Brit vorig jaar november na de laatste Grand Prix van het seizoen zei... dat een nieuw contract een formaliteit was... is er enkele maanden later nog geen handtekening gezet. Verstappen, 17 jaar, heeft begrip voor een leeftijdsgrens in de Formule 1. Max Verstappen heeft begrip voor de nieuwe leeftijdsregel... die vanaf 2016 van kracht zijn in de Formule 1. Vanaf dan is 18 jaar de minimumleeftijd en zijn twee jaar raceervaring in een lagere klasse vereist. Ja, dat zal Verstappen verder in de jeuken, want die rijdt dit jaar al uh, met zijn 17 jaar uh, in de Formule 1. Maar goed, vanaf 2016 dus een minimumleeftijdsgrens van 18 jaar in de Formule 1. McLaren legt Senna vast. McLaren kan weer pronken met de naam Senna. De Britse autofabrikant, gespecialiseerd in racewagens... presenteerde de Braziliaan Bruno Senna afgelopen maandag als coureur. De neef van de legendarische Ayrton Senna gaat dit seizoen... achter het stuur zitten van de nieuwe sportswagen van McLaren. De 650S GT3. Dus wederom een Senna actief. Tot zover. Oké, okay, tot zover het uh, Autosportnieuws bij CFM. We gaan ons opmaken voor de dieren van de week en het mooie gedicht van de dag. Blijf lekker luisteren naar Zalvet op zaterdag. We zijn nog bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Destiny's Childs.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 Gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. on my feet. I'm yours. Clothes De single weer joh. De dames van Destiny Self. En dat was Independent Women. Belevert ritme van Zandvoort. Ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En binnenkort die grote ommekeer bij Ziggo. Dan gaan we van, van Ziggo eigenlijk naar UPC. Daarover veel meer nieuws binnenkort bij ZFM. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat...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 Weet je opa stilte is, want het een kan niet zonder het ander.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 Het waren Nick en Simon en pak maar mijn hand speciaal voor deze Valentijnsdag. Het is tijd voor de rubriek Vermist. En dan hebben we het over Kater Pablo. Eerder in het programma deden we ook al een oproep. Maar mocht u later hebben ingeschakeld, vandaar dat we hem nog een keer herhalen. Kater Pablo wordt vermist. De familie koning mist hun kater. Kater Pablo is vermist sinds 27 januari. En heeft sinds twee maanden ernstige hartproblemen. En heeft dringend medicijnen nodig is erg aanhalig en groter dan de gemiddelde kat. Herkenbaar aan, aan een knikje in zijn staart. Uh, kater Pablo is gechipt. Het is een wit, kastanjebruine kater. En hij is uh, vrij groot uitgevallen. Maar wie heeft hem misschien gezien of heeft, uh, uh, uh, kan aanwijzingen geven... zodat de familie koning binnenkort weer Kater Pablo thuis kan verwachten? Meer informatie kunt u kwijt op pablovermistapelstaartjehotmail.com. hotmail.com. Pablo de familie Koning is blij met iedere informatie omtrent hun kater Pablo. Mocht u wat gezien hebben, schroom niet en mail Pablo vermist apenstaartjehotmail.com. Want kater Pablo moet weer terug naar de familie Koning. Zo is het, kater moet weer snel uh, ja, weer, uh, naar zijn eigen huisje toe natuurlijk. Tuurlijk. Zo is het, Zometeen de dieren van de week. Ah! <laughs> ...van Europa in de Euro Breakdown ...met de collega Maurice Mulder. En ook deze plaat staat daarin genoteerd... ...joh, de F&R en de Face Outlines. Ja, voordat we aan de dieren van de week gaan beginnen... ...nog even de eindstand van de wedstrijd... ...Efster voor Veteranen 1. Ze speelden vandaag tegen Watsburgia... Die wedstrijd is inderdaad inmiddels ten einde. En de eindstand van die wedstrijd is 3 tegen 3. Het is geëindigd dus in een gelijk spel. Dus eigenlijk wint geen van de tweede. Zo van. is het allebei een punt. Allebei een punt. Dus het verschil blijft hetzelfde. Geen punt. Goed, gaan we naar de dieren van de week. Je bent ook zo goed met je bruggetjes, hè? Goed, dieren van de week. En dan hebben we het over Pebbles en Punky. Het zijn twee lieve jonge konijnenzusjes die samen zijn opgegroeid in één gezin.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 En Pebbles en Punky verblijven momenteel in het Dierentehuis Kennemerland Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur morgens tot 4 uur middags. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemeland.nl. Www want ook Pebbles en Punky verdienen een thuis. Een nou, mooie naam, hè? Ach, oh, prachtig. Maar ja, Pebbles, ik zou dus die ander dan Bam Bam noemen, weet je wel. Uh, ja. Snap je? Ja, ik snap. Oh, ook. Ik kom niet uit te leggen. Ik snap je. Ik snap, niet. Oh, ik ik snap je. Maar goed, Pebbles en Punky, ze zoeken een thuis. En wil je de foto van deze dieren van de week zien... kan je ook uh, natuurlijk gaan naar de ZFM-app. Ja, en dit vond ik wel een toepasselijke plaats. <laughs> achter Pebbles en Punky. Hier zijn de Bright Eyes.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 Een van de betere singles van Robbie Williams. Je hoort de Angels bij CFM. Ja, daar gaan we ons opmaken voor het gedicht van de dag. Voor mij een spannend moment, van het gedicht heet Rob. Ik ben heel erg benieuwd. Je hoort hem naar Michael Jackson en P. Best spannend hoor, best wel spannend over ja. ja. Ik denk dat je elke voetbalkantine nu te beluisteren bent, Ik uh, vlucht even de studio uit als je die uh, <lacht> Ik ga wel in de ontvangstruimte luisteren. En dan moet je maar niet, verjaren. Ja, verjaren. <lacht> Verharen heb ik ook al lang gedaan, maar <lacht> <lacht> dat is weer altijd een alweer verhaal. Hier uh, Michael Jackson en Biditz. Ja, het is inmiddels uh, kwart voor vijf. We gaan hem gewoon weg doen. Het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag heet Rob. Na 46 jaren in je leven maak jij het testament op van je jeugd. Niet dat je geld of goed hebt weg te geven. Voor muzikale jongen heb je altijd al gedeugd. Maar je hebt nog wel het mooie idealen. Goed doordacht, hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat wil financieren, Rob komt het geld wel halen. Vooral de ZFM-vrijwilligers vinden het wel fijn... Aan je vrienden laat je gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslach. Gelukkig zit jij in de muziek niet op te drogen. Maar wie het eens proberen wil, dat mag. En die dj die jou altijd placht te dreigen. Rob, jij komt nog eens op het mu muzikale pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad.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 In een wereld vol crisis houdt muziek hem op de been. De toog van café 4 zou hij kunnen kopen. PSV-landskampioen? <laughs> Blijf maar hopen. De knobbelbekers maken meer lawaai dan de muziek. Een biertje hier kost de twee piek. Goed gespoeld in helder water, goed getapt door de uitbater. Rob is gelukkig in Zandvoort verankerd. Soms woont hij thuis, in Café 4 of hier. Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob, van harte, geef mij nog maar wat bier. Dank je wel, Albert-Jan, voor dat mooie gedicht. Bier, bier. Ja, ja, dat komt heus wel goed. Dat komt heus wel goed. En weet je wat nou het mooie is? Nee, ja. Ik kende de tekst natuurlijk niet, hè, van het gedicht van de dag. Nee. En toch had ik deze plaat al ja. lang klaarstaan. Hier is Jamais en Music. Music was my first love. And it will be my land.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 k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 Vlak voor nieuws en weer van 5 uur... je bij Basif en de Blauw Monkeys. Dat was Digging Your Scene. Het is uh, inderdaad uh, alweer het einde van dit uh, programma, Albert Jan. Tijd maar, is weer voorbij ja, gevlogen. Ja, maar gelukkig mogen we morgen weer, hè? Zo is het tussen 2 en 5. dan zijn we er gewoon weer. Met Zandvoort op. Zondag vanaf heel de Tolweg goed. Tina het Mediapark hier in Zandvoort. En dan gewoon weer een in-en-in-triest gedicht morgen. Oké, okay, ik ben <laughs> heel erg benieuwd. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Dan zijn we er weer. Dag Allaaf. Dat is een goede